Ook lekker voordelig. ster sterbeten leven gyros met paprika 500 gram voor maar 3,59. 10, 14, Aldi, kies een van onze 700 thuisstudies. Nu met gratis tablet. En hier smelt de fans van Voordeel pas echt voor weg. 200 gram geraspte 30 plus kaas voor maar 1,59. Aldi. geweest. Goedemiddag, Q Music Nieuws van Nu.nl. Alain Altena. Goedemiddag. De schademeldingen na oud en nieuw lopen nog altijd op. Verzekeraars krijgen nog steeds meldingen binnen over bijvoorbeeld brandschade of om vandalisme. Tot nu toe gaat het om zo'n 80.000 euro. Bij sommige verzekeraars is het aantal meldingen in een dagtijd verdubbeld. De Brabantse gemeente Oosterhout neemt extra veiligheidsmaatregelen... na meerdere explosies. Drie woningen zijn erdoor beschadigd geraakt. In die straat mag de politie nu preventief fouilleren. En dat is niet het enige, vertelt de burgemeester bij Omroep Brabant. Er komt ook extra camera toezicht, heb ik vandaag besloten. Nou, het komt gewoon heel dichtbij. En je wilt je in je eigen woning, in je eigen buurt, wil je, je gewoon veilig voelen. En Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Ook blijft een huis dat al voor een week werd gesloten nu een maand dicht. Brandende sterretjes op flessen champagne zijn waarschijnlijk de oorzaak... van de dodelijke cafébrand in Zwitserland. Dat zei het OM op een persconferentie. Bij de brand vielen zeker 40 doden. Intussen wordt ook steeds meer bekend over waar de gewonden vandaan komen. De meeste zijn Zwitsers, maar ook Frankrijk en Italië zijn hard getroffen. En al de hele dag zijn er problemen op luchthaven Schiphol. Honderden vluchten zijn geannuleerd en nog eens honderden hebben vertraging. En ook deze man is getroffen. We zouden naar Glasgow gaan. De wedstrijd kijkt Celtic tegen Glasgow Rangers. Dus we hebben een hoop geld, betaald voor de kaarten. Dan gaat hij door. Nou was te horen bij RTL, de problemen komen door het winterse weer en de wind staat verkeerd. Vooral KLM, EasyJet en Lufthansa hebben vluchten geschrapt. Ja, over het weer gesproken. Het weekend weer van Weerplaza. Winterse buien dus. Het is 2 tot 5 graden. Vannacht en morgen meer sneeuw, plaatselijk kan er 10 centimeter vallen. Alleen dankjewel. Alsjeblieft. Winterse bui, Duurs, Flitsmeister Verkeersinformatie met 33 files. De langste vind je onder andere op de A16. Preda Rotterdam, tussen Rotterdam Centrum en Bergseplein, 4 kilometer, 20 minuten. De A20, Hoek van Holland Gouda, tussen Krooswijk en Prins Alexander, 5 kilometer, 3 kwartier. De A50, dat is een flinke, Os Arnhem, tussen Rijnbrug en Waterberg, 8 kilometer, ruim anderhalf uur. En nog de A50 Arnhem, Os tussen Waterberg en Renkum, 4 kilometer, 20 minuten. Wees gewaarschuwd als je de weg opgaat. Het kan heel glad zijn. Er kan zelfs ijs liggen, ook op de snelweg. Eén controle nog langs de A16 richting Breda. hectometerpaal 45,9. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Stefan Belman. Welkom weer bij De Enige Echte. De top 10 staat op het punt van beginnen. Maar eerst is daar nog Neerlands trots. Afrojack, In My World, samen met Aloe Black op 11.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 40. De enige echte hitlijst van Nederland. Top 40. Stefan Bouwman. Q-Music. 10. Top 40 staat een man die maar niet van Nederlanders af kan blijven. Op werkgebied dan, hè? Ja, de Vlaamse Meteor. En het mooie is, hij geeft het zelf ook gewoon toe. Inmiddels heb je wel echt ruim een kwartet aan Nederlandse artiesten, Meteor. Ja, noem maar de, de, de Vlaamse hoer der muziek, ja. Wat wil je zeggen? Op dit moment heeft hij drie top 40 hits op zijn naam staan. Alle drie samenwerkingen met een Nederlander. 2021 scoorde hij een duet samen met Babette.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 kwam in 2022 zelfs tot nummer 2. En nu, een paar jaar later, is het opnieuw raak met een Nederlander... Ons Flemming. Drie weken terug kwamen ze nieuw binnen op 33. En nu stijgen ze zo, hup, de top 10 binnen. Plus zes plekken voor Flemming en, zoals hij zelf zegt, de Vlaamse... Hey Stefan, oh. genoeg gepraat. Tijd voor mijn liedje in de top 40. Je hebt gelijk. 9. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex.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 Ik ben ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch, depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die. Griep. Cause it's een plekje omhoog. Volgende week komt ze live zingen in Steven's Pianobar. Mag ik piano spelen met haar? Nee, ik heb daar heel veel zin in. Ik denk dat uh, jij ook heel erg daarvan gaat genieten. Eén plekje dus omhoog. Nummer 8 in de top 40. Die on this hill. En dan is het tijd. 2026 voor de... Welke top 40 hit speelt Sarah Larsen met haar tandenborstel quiz. Ja, dat Sarah Larsen goed kan zingen, dat wisten we wel even. Maar ze heeft meerdere talenten. Niet zo vies denken, Engert. Nee, ze kan liedjes spelen op de tandenborstel. En ze filmt het ook. En dat zet ze dan op TikTok. En dan mogen de volgers raden welk liedje ze poetsten. Ja, je moet dus heel erg op het ritme letten. Want je kan met een tandenborstel weinig uh, melodie creëren. Even kijken of het een beetje te doen is. Je kan meespelen in de auto. Komt-ie, tandenborstelquiz nummer 1. Dit is de kort. Ze kan er zelf ook op lachen. Enig idee? Dat is moeilijk hè? Ja. Antwoorden in. 3, 2, 1. We will! We will rock you. Sorry, dat snap Dat is niet te doen. Oké, okay, nog eentje. We, we, we, je hebt, nu snap je, het een, beetje. Nu snap je het een beetje hoe ze het doet. Dus het is echt nog een. Scheg maar dat idee. Oké, okay, uh, opgave 2, Zera. wat ik zo grappig ga vinden. Toen ik het eerste keer hoorde had ik echt geen idee. En nu weet ik het antwoord en dan hoor ik het dus kan ik het helemaal meezingen in mijn hoofd. Enig idee? Drie, twee, één. Het is een beetje uitdaging. Dat is vast ook, hè? Ja. Oké, okay, nou, laatste opgaat Nog eentje, nog eentje. Nu ben je echt warm, nu heb je goed kunnen oefenen. Hadden we goede antwoorden trouwens? Nee, hè? Nee, weet niemand. Oké. Okay. <laughs> laatste, komt-ie. Kan er maar één zijn. Zeven. Het is daadwerkelijk Lush Live, haar top 40 hit uit 2015... die een re-entry heeft gemaakt en nu op zeven staat...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 Demon Hunters, het effect dan toch een beetje uitgewerkt. Weer een plekje verlies voor Huntrix en Golden. Deze week op 6. Ik snap het ook. Iedereen is natuurlijk de finale van Stranger Things aan het streamen op Netflix. We gaan verder met een tip in die voor de top. Tip voor de top. Ik had gedacht dat ze al nieuw binnen zouden komen. Day en Never Been Better kan elk moment gebeuren. Een tip voor de top op Key music. When I saw you on the street, I never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 Dit op in Grand En Never Been Better, zometeen het nieuws van half zes met talent. Ja, zeg je in januari, dan zeg je ook goede voornemens. En vooral één challenge gaat viral, die vertel ik zo. Spannend! En kan je je dit moment nog herinneren? Hey Sofie. Hoi! Je gaat naar Miami! Nee! Nee! Ah, oh my god! Goedemiddag! Oh my god! Goedemiddag! Ja! Zij gingen erheen. En ze is op dit moment. I'm in Miami.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 Bekijk mijn collectie zomervakanties nu op elisawasheer.nl. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap, Scapienau. Allemaal 6, en verkeersinformatie bij Q. 30 files. Ja, ik zeg het maar weer als waarschuwing. Het kan extreem glad zijn op de weg. Rij voorzichtig. Dit zijn die van een kwartier of langer. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Rooster en Urmond 9 kilometer, een kwartier. A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander, 5 kilometer, een half uur. De A20 Gouda-Hoek van Holland. Tussen Prins Alexander en Terbergse Plein, 3 kilometer, 21 minuten. En nog de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en de Meerweedbrug, 5 kilometer met een kwartier. 1 controle. Dat staat 1 naar Naarden, hectometerpaal 10,0. Dan het weekend weer van Weerplaza, winterse buien, 2 tot 5 graden. Vannacht en morgen komt er zowaar meer sneeuw... en plaatselijk kan er 10 centimeter vallen. Alleen met het nieuws. Ja, Goedemiddag, net als vandaag worden er ook morgen... honderden vluchten geannuleerd op Schiphol. Het komt door het winterweer, waar de luchthaven veel last van heeft... maar ook het ijsvrijmaken maken van vliegtuigen... en de ongunstige windrichting spelen mee. De vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven... hebben nog niets bekendgemaakt over morgen.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 Dan het WK Darts, het is erop of eronder voor Gian van Veen. In de halve finale speelt hij tegen Gary Anderson uit Schotland. sportverslaggever Stan Wachtman vertelt wie het meest kans maakt op een finaleplek. Qua historie is tweevoudig wereldkampioen Anderson de favoriet... maar gekeken naar het nu is van Veen dat. Hij is de nummer drie van de wereld en dus staat fantastisch te gooien... nog beter dan Anderson. En een leuk feitje, de laatste wedstrijd tussen de twee... werd ook gewonnen door van Veen. Ja, rond half elf vanavond begint de wedstrijd. Het is januari, dus voor veel mensen tijd voor goede voornemens... En sommige mensen pakken dit meteen heel serieus aan. en die doen mee met de 75 Hard Challenge. Vooral op social media wordt dit veel gedeeld. Deze dame doet er ook al mee en ze legt bij de NOS uit hoe het werkt. Het is eigenlijk 75 dagen, twee keer 45 minuten sporten... bijna 4 liter water drinken, 10 bladzijden lezen... in een soort zelfontwikkelingsboek, een dieet volgen en een procesfoto. Ja, en daar is ook kritiek op. Experts vinden de challenge te extreem... en zeggen dat balans en kleine stapjes juist veel belangrijker zijn. Nou, die watervergift watervergiftiging. elke dag 4 liter. Ja, dat leek me ook erg veel. Ja, toch, 2 liter aangeraden minimaal per dag. Maar ja, je... ja, volgens mij van... Ja. Vanaf inderdaad, 6 ja. gevaarlijk. En vanaf 8 ga je sowieso het ziekenhuis in. Ik uh, vind het toch al veel. Ja, Ik ben er ja, goed niet mee. Ja, nee, oh, je doet geen je doe niet mee. De andere goede voornemens. Nou, wel even sport inderdaad. Ah, Dat doen we wel. Ja, we gaan het hele jaar volhouden, hè? Ja, zeker. Lui joh. Yo, <laughs> <hè>. Alleen dankjewel. <laughs> de top 40 gaat verder. We bellen zometeen met de dame die New Year's Eve heeft gevierd met David Guetta. De top 40 vijf. 12 te 12 in de top 40 op nummertje 5. Ik ga even voorzichtig kijken. Goedemorgen! Goedemorgen. Ben je al een beetje wakker, Sophie? Ja, ik ben wakker! <laughs> ja, want hier is het bijna 6 uur s avonds, maar bij jou is het hoe laat? Uh, het is nu bijna halve 12. maar uh, ja... Inderdaad, voor jullie is het middag en ja. voor mij is het ochtend. En voor <laughs> ons is het ook ijskoud. Ik snap dat je de weerberichten niet meer hebt gekregen, maar er ligt hier zelfs ijs op de snelweg. Ik durf het bijna niet oh. te vragen, Sophie, hoe is het weer bij jou? Oh, geweldig. <laughs> het is eh, blauwe lucht, stralende oh. zon, oh. 22 graden, oh. het is echt... Lekker. Maak me gek. Ja, Cuiz in Miami. Daar was je om uh, New, Year's, New Year's Eve te vieren met David Geta. Dat heb je gewonnen in de top 40 bij Domin. Hoe was dat? Ja, dat was echt te gek om uh, waar te zijn. Ik uh, had nooit uh, geloofd dat ik zou het winnen. Ik deed mee voor de leuk. Ik dacht echt, uh, ja, ik gok even en ik doe mee. En... En toen belde hij mij en ik kon het niet uh, geloven. Dat is altijd de beste energie. Je moet ook nooit naar het casino gaan om geld te verdienen. Als je het voor de lol doet, dan kom je met een miljoen thuis. En in dit geval zit je dus in Miami. Al best wel eventjes, want het is inmiddels natuurlijk 2 januari. Je hebt daar oud jaar gevierd. Hoe was dat? Hoe, hoe gaat zo'n avond? Als je dat dus bij David Guetta gaat vieren. Ja, dat was echt heel fantastisch. Je, eh, je begon al eh, toen je daar aankomt bij Fontainebleau... het eh, hotel en alle bekende mensen hier uit Amerika komen hierheen. Allemaal dure auto's eh, en mensen in allemaal verschillende mooie outfits... Uh, het is alleen maar mooi om mensen zo te zien. En die fantastische auto's. Echt is niet normaal. Dat heb je echt niet in Nederland op deze manier. Wat oh, grappig. En uh, dan uh, mocht je helemaal uh, de WIP gang uh, door. En uh, tussen alle die bekende mensen lopen. Niemand die ik zelf zo heb gespot. Of Nando, mijn vrienden. We hebben niemand zo gespot. Maar uh, je ziet het ziet het gewoon, dat het allemaal echt bekende <lacht> mensen zijn. Ja, maar aan de andere kant, Sofie, misschien dachten zij dat ook van jou, hè? Want als je niet uh, Tom Cruise daar hebt zien staan, en dachten zij misschien wel, oh ja, nee, dat is, die daar is bekend, ik kan, weet niet wie Sofie is, maar dit is een bekend iemand. <lacht> ja, ja, zo voelt het een beetje, dat, <lacht> dan, uh, ze, dan kwamen we weer eraan bij de gastenlijst, en dan, nou ja, dan kijken ze naar je toe, en dan kom je ook met een paspoort, dus dan denken ze ook, oh, die komen van ver vandaan. <lacht> <laughs> je wil helemaal in je eigen film. Wat cool. Ja, echt te gek allemaal. Ja, en dan begint dat feest, dus dan uiteindelijk ga je natuurlijk aftellen. Ik heb daar trouwens audio van gevonden, van dat hij aftelde. Maar hoe, hoe ging dat? Was hij gewoon aan het draaien? Of wat voor liedjes doet hij dan? Ja, eh, David Guetta zelf waren twee uren aan het draaien. Dus hij kwam haal twaalf op en ging eh, al, door alles zijn eh, bekende liedjes... Eh, die samen met Sia, die nu ook in de top 40 staat... Eh, draaide die ook. En eh, ja, echt alle die liedjes. En het was zo fantastisch om ze allemaal gewoon zo live mogen horen. Wat cool, hè? En dan en, 12 uh, uur aftellen. 3, 2, 1, Happy New Year. Wat gebeurde er toen? Toen was het echt heel mooi. We hadden een hele mooie show Dus eerst was het uh, een hele grote... Uh, met, uh, ik denk echt honderden dronen in de lucht. En dan zag je echt zo eh, allemaal verschillende figuurtjes. En dan mijn Miami Beach. En dan begon David zelf eh, te aftellen vanaf eh, 20 seconden, geloof ik. Eh, en dan telden we samen allemaal af. Dat en leuk, hè? Dan was het allemaal eh, fire. Eh, Niet echt vuurwerk, maar zo eh, meer... Eh, uh, brand, uh, vuur om zo te zeggen. Tof, hè, Sofie. Nou, een ervaring om nooit meer te vergeten, denk ik zo. Nee, we gaan dit nooit vergeten. Nando en ik, ja, we vonden dit echt geweldig. En uh, ja, we, niet te vergeten. Dan zeg ik, heel erg gelukkig nieuwjaar. Ja, dankjewel. Jullie ook, uh, gelukkig nieuwjaar. En uh, ja, heel erg bedankt. We zijn zo blij mee. Dan gaan we nog één keer aftellen met David Guetta samen. Komt-ie. Vol gas ook mooi. Sophie, zij was erbij, dus in Miami om af te tellen samen met David Guetta naar 2026. En ook dit jaar staat hij gewoon in de enige echte. Want laten we wel wezen, hij is de koning. Samen met Teddy Swim, Stones and I. Gone, gone, gone op 4. We will find Is coming. Weer een top 40 zonder WD-40, want de top 3 zit helemaal vastgeroest. Met op 3 Ray, Where Is My Husband? En voor de achterweek op 2 Olivia Dean, Man I Need. Making up for lost time niet in de top 40. En dat betekent dat ook de nummer 1 onveranderd is gebleven in het nieuwe jaar. Zij de hebben? Taylor Swift. Hey, this is Taylor Swift and you're listening to The Fate of Ophelia on Q Music. I on the megaphone You see me all As legend has it A quite the pyro You light the match to watch A cold bed full of scorpions Drowning and deceived All oh, because you We hadden dat de feat of Ophelia van Taylor Swift... deze week opnieuw de nummer 1 van Nederland zou zijn. En je had gewoon gelijk. Het Autotaalglas Sterrenpakket komt jouw kant op. Veel plezier ermee... Dit was hem dan. De eerste top 40 van 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 alle 40 hits nog een keer op een rij. Check voor de hoogtepunten ook de nieuwe aflevering van de top 40 Week podcast. Staat straks op Kymuzik.nl, de Keymuzik app en in jouw favoriete podcast app. Ik ben er zo meteen weer voor nu uh, alvast een heel fijn weekend. Gelukkig nieuwjaar en veel plezier met het foute uur met Tom en Bram. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam.